9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Afghanistan zijn vorige maand 1500 burgers omgekomen of gewond geraakt door geweld. Daarmee was juli voor Afghanen de gewelddadigste maand sinds mei 2017, zeggen de Verenigde Naties. De meeste burgers werden gedood of verwond door militante strijders, zoals de Taliban. Ook regeringsgezinde en buitenlandse strijdkrachten maken veel burgerslachtoffers. Momenteel worden er vredesonderhandelingen gehouden... tussen de Taliban en de Verenigde Staten. De partijen zouden binnenkort met een akkoord komen. Artsen zonder grenzen begint een nieuwe humanitaire missie... op de Middellandse Zee om migranten uit het water te halen. Dat doet de hulporganisatie met een nieuw schip, de Ocean Viking... waar plek is voor zo'n 200 migranten. Het is niet duidelijk waar het schip kan aanmeren als het mensen heeft opgevangen...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 Daarbij kwamen dus zes mensen om en ook raakten 200 mensen gewond. De verdachten zijn tussen de 19 en 22 jaar... en zouden bewust paniek hebben willen zaaien... om in het gedrang bezoekers te beroven. Een van de mannen zou zelfs iemand beroofd hebben... die hulp verleende aan een gewonde. Landskampioen Ajax is in het nieuwe seizoen in de eredivisie... begonnen met een gelijkspel tegen Vitesse. Het werd 2-2 in Arnhem. FC en FC Groningen eindigden in 0-1... En op dit moment zijn nog twee wedstrijden bezig. FC Twente tegen PSV en VVV tegen RKC Waalwijk. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het op en is er kans op mist en nevel. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen meer zon en temperaturen tot 25 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de buren en sier. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort een zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu, met Nightwalk.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 Met Mario Zang Zaterdagavond op CCFW. zijn we bij met het eerste stukje van het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show, Nieuwste de party update en natuurlijk de team bovenbeste plaats van dansen. Straks in het tweede uurtje, die is zo. met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met Dieter Capaschelli. En eerlijk gezegd moet ik je bekennen, deze week had ik eigenlijk iets van... Uh, ik zat op zo'n moment, ik denk dat al meerdere mensen last van hadden, maar... Uh, ik ga zaterdag mijn laatste uitzending aankondigen. Ik stop er helemaal mee en niet omdat ik het niet leuk vind... Maar omdat is zo lastig worden om vanuit de Alaska radioprogramma te gaan presenteren. Maar afgelopen weken, ik weet het niet, ik denk jij ja, ook niet. Maar uh, ik ben niet gemaakt voor zulke hoge temperaturen. Het is echt afzien. Ik heb er zelf bij stilgestaan, zal ik een, een airco aanschaffen in de huiskamer, de keuken, het toilet, de slaapkamers. Maar hè, dan moet er eerst een bank afval. En uh, als dat misgaat, dan zit je weer in de gevangenis, dus gaat het niet worden. Maar we zijn er weer hoor. CfM Zandvoort, The Nightmare. Met onderweg zometeen. Avisie, maar eerst die Scoribor en Luca de Bonaire met Manos arriba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 Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand. door de duinen in het centrum van Zandvoort. Worden de muziek van Crisscross Amsterdam. Kraatje Papi en Tabita met Moment. Dat is natuurlijk een oud nummer uit uh, ja, half 90, en eh, 596, meen ik. Van Nasty. En daarvoor muziek van Avicii met Heaven. CFM Zandvoort. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Johnny Depp die heeft weer een nieuwe aantijging richting het adres van zijn ex. Amber Hart naar buiten gebracht. De acteur beweert volgens de Blaas dat de actrice een sigaret in zijn gezicht uitdrukte... waar hij onderbouwt met een foto waarop de wond te zien is. De aantijger is de aanvulling van de onderbouwing in zijn zaak... tegen de Britse kranten Sun in een artikel uit april. Vorig jaar wordt de acteur een vrouwenmishandelaar genoemd... en daarom klaagt hij de Britse klant aan wegens Smaat. Ja, hij zou in mei 2016 zijn ex hebben mishandeld... door een telefoon naar haar te gooien en haar te slaan. Een hartmaker een foto van de verwondingen die zij hierna zou hebben opgelopen... En dat klopt niet allemaal volgens uh, Johnny Depp. De acteur deelt naast de foto's ook nieuwe details... rond de ruzie die hij had met voormalig koppel... Uh, met zijn voormalige vriendin. Hij stelt dat de ruzie begon nadat het hardwoerend werd... omdat ze van uh, Depps advocaat horen dat hij huwelijksvoorwaarden wilde opstellen. Ja, en daar zijn vrouwen nooit zo blij mee. Hè? En ja, de man uh, uh, schijnt alweer nuchter te zijn. Hij zat uh, erg vaak aan, uh, aan, uh, aan de vodka. En ja... Alcohol doet soms rare dingen met mensen. En hij schouwt ook nog, dat heeft hij wel toegegeven. Met bloed op de muur een tekening. Met bloed een tekening op de muur hebben gemaakt. Dus ja, er is ook echt van alles mis. Maar in ieder geval, de Johnny Depp eiste 200.000 euro van de krant. Een vergoeding voor zijn juridische kosten en nader te bepalen schadebedrag euh, dat hij wil hebben van de krant. Nou, we zijn benieuwd. We houden die zeker op de hoogte. Zie je hem zo antwoord. Muziek. Daarvoor zie ik jij radio gekluisterd. En zometeen nog even een paar tips voor een paar leuke feesten die vanavond plaatsvinden. Maar eerst muziek. Zometeen Medusa, met Douza. Met Peace of Your Heart. Maar eerst die Milk and Sugar. En Young Paul Young. Misschien ken je hem nog. Misschien was hij voor je tijd. Maar uh, hij zong ooit uh, honderd jaar geleden. Love is in the air En and Sugar hebben daar een. Release van gemaakt. Luister maar. Zaterdagavond op ziet We zitten alweer augustus en voor je het weet uh, zijn de vakanties weer voorbij... maar zover uh, willen we gewoon niet denken. Als eerste even een feestje, als ik hem bekend uh, terugvinden. Het is, uh, ja, het is heel bijzonder, maar uh, hij is gewoon even voorloos uh, verdwenen. Even, even, even kijken hoor. Ja, ik heb allemaal tabbladen op, uh, op mijn scherm staan, maar uh, de klopt niet helemaal mee. Dan nou, moeten we even kijken, want ons krijgt Ruiz onze eigen de Raimundo. Raymond Teunus, wel bekend? Ja, ik was een paar weken geleden een beetje, ja, niet, niet boos op hem, maar teleurgesteld in een interview, hè, dat wij uh, dit soort programma's niet draaien op CFM. Nou ja, hè, ik zit hier volgens mij al uh, bijna 23 jaar op de zaterdagavond, volgens mij al bij, bij, bijna 23 jaar. Ja, misschien wordt het tijd om met pensioen te gaan, zeggen sommige mensen dan... Nou, het, het is altijd wel mooi, als je het zoekt nooit vinden, Maar ik heb hem gevonden vanavond in de Escape in Amsterdam. Natuurlijk, het bekende feestje. Brainwash. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam. Van Mieren informatie Maat de website escape.nl. Met de Remondo's, de Bigger Birthday bash. Hij is jarig. En uh, ik weet niet precies hoe oud hij wordt. Volgens mij wordt hij... Uh... 44 of 45. En hij heeft een heleboel surprise acts. Dus zeker de moeite waard om even vanavond te gaan. Naar Brainwash in de Escape in Amsterdam. Een wekelijks natuurlijk waar Raimundo de line-up ook voor doet. Nog iets verder door. Voor beide Escape komen we bij Club Air. We gaan vanavond straight out of Damsco. W, Joe Jack en Brion. Begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie de website uh, air.nl. En uh, ja, onder andere Joey AK Live. Brian MG Live. Straight out of Damsko uh, Sound System met uh, Joe Wynn. Jengso en Kawas. En uh, in Area 2 met Pashengno. En uh, La Misteriosa. In Area 3, dat, uh, dat moet je gewoon meemaken als je daar bent. Vanavond dus in uh, Club Air. Straight out of Damsko. En als we dan wat doorlopen komen we! Nou ja, dan moet je helemaal naar de andere kant lopen eigenlijk. Doe we lopen. Ik zou lekker de taxi pakken als ik jou was. Maar uh, in de melkweg vanavond. Uh, encore Wax Waxbrand Solo Set. begint rond de koffer middernacht. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website. Uh, Encoreamsterdam.nl Met natuurlijk Waxbrand Solo Setje. En ook DJ Prime komt hem eventjes ondersteunen, dus dat, uh, dat komt er toch weer een beetje goed, hè. En vandaag gaan we natuurlijk ook een heleboel grote feestjes. En uh, we pakken eventjes de feestjes dicht bij huis. Guilty Pleasure Festival Weekend was vandaag begonnen om 1 uur, dit tot 11 uur vanavond in, uh, op de Gaasperplas. Waar ook altijd Amsterdam Open Air wordt gehouden, hè? Dus uh, voor meer informatie check de website guiltypleasurefestival.nl Met t spoon The Party Squad, Alice DJ, Daredevils, Jess R, Ben Librand, Dark Raver, Deb Rhymes, Travassi, Joe Bernal, Jody Bernal moet ik zeggen, Irwan, Rob Black, Dave Roofing kom voorbij. Nou nog veel en veel meer Check uh, de website uh, guiltypleasuresfestival.nl En nog een groot feest vandaag. Uh, als Milkshake, Gay Friendly, uh, zaterdag is om 12 uur begonnen. Duurt ook tot uh, 11 uur vanavond. Dat gebeurt allemaal in het uh, Westenpark. En voor meer informatie op de website uh, Milkshakefestival.nl Met N.V., Antonio Ben Rush, Baby Jane, Double Gang, Jodie Hirsch, uh, Sandrine, uh, B2B, Carlos Velders, Shirley uh, Marcholina En nog veel en veel meer. De Flexicon komt ook nog voorbij. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Vandaag dus Milkshake Festival in Amsterdam op het Westerpark. En dat is volgens mij ook het hele weekend. Dus ook morgen kan je daar gewoon bij zijn. Het begint om 12 uur. Ik denk morgen ook. Nou, misschien morgen om 1 uur. Maar als je om 2 uur gaat, dan wordt het pas een beetje gezelliger. Zie je, we hebben z'n antwoord tot zover de korte party update. Dan gaan we doen met muziek. Want daarom zit je aan je radio geluisterd. Aan je radio gekluisterd. Ja, van het warme weer. Gelukkig doet de airco het redelijk goed. Valt tegen die van mijn, in mijn auto. Die is tien keer beter, maar... Eh, ja misschien heb ik hem verkeerd ingesteld deze. Maar in ieder geval door met muziek een oudje in een nieuw jasje. Pete Heller met Big Love, de David Pang, het Standard Remix wordt hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Take care, warp up, take care of my body as well. I know it's take care, warp up, take care of my body as well. Go, <laughs> go, Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort door de muziek van uh, Space Invader met de Low Stepwa Haters Remix, oftewel uh, de plaat zelf heet de Space uh, Invaders. Het is een white label, dus ik weet even niet wie het uh, gemaakt heeft, maar uh, ja, ik heb huiswerk niet zo goed gedaan, maar ja, dat komt natuurlijk door dat vreselijk warme weer, uh, Dat vieze, plakkerige. Uh, hey. Weer waar je de hele dag aan het zweten bent. En ook worden we nog de, zojuist Roberto Soroos uh, met Joyce. En die plaat die is heel bijzonder. Daar uh, ga ik je straks even meer over vertellen. Het is tijd voor de Nightwalk 10, de 10. populairste plaat voor dansvoet. Deze week op 10. Uh, de Mir. High, Alive and Dirty. Op 9. Reza en Tom Chop met Item. Op 8. Mike Phil, Music is the answer. Extra nummer 1 plaatje. Op 7. King met Raw. Op zes RoboSonic Fabric Dawn. met In My Arms, The Cubicle Extended. Op vijf die platen waar ik net de artiest van zocht, dat was uh, Hatiras en uh, Star John... met Space Invader, De Low Steppa. en een uh, Hatiris uh, Remix. Op vier Martin Ekin en Haley May met How I Feel. Op uh, drie deze week Laurent Garnier en Chambra met Feeling Good, heb je straks gehoord. Hè? En op tweede plaat die je ook zojuist gehoord hebt... Uh, Meteen na de party update was de nummer 2, Pete Heller's uh, Big Love. Alleen dan in de David Peng Extended Ex-nummer 1 plaatje, want deze week hebben we een nieuw nummer 1. En die is van Robert uh, Sraes met Joyce. En ook die plaat heb ik per ongeluk al gedraaid. Dus, uh, maar dat maakt helemaal niet uit, want ik heb wel uh, een andere plaat. En die doet het ook heel goed. Die staat op 4 in de Nightwalk 10. Het is Martin Ike infusing Haley May met How I Feel. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Pump up the volume, pin, pin